Journaal. Jorge Zorgueta, de vader van prinses Maxima, volgens het OM is geen betrokkenheid gebleken. Advocaat Zegveld van de nabestaanden overlegt met haar cliënten of er nog vervolgstappen worden genomen. In Anderlecht hebben een paar duizend Belgische moslims meegelopen in een witte mars tegen extremisme. Aanleiding was de brandstichting in een Sjiitische moskee afgelopen maandag waarbij een imam omkwam. De aanslag was tegen de Sjaïtische gemeenschap gericht, die volgens de dader verantwoordelijk is voor het geweld in Syrië. Hij zei dat hij wraak wilde nemen door de Sjaïten in België angst aan te jagen. Bondskanselier Merkel is blij dat de partijloze Joachim Gauck vanmiddag door een grote meerderheid van het parlement is gekozen tot de nieuwe president van Duitsland. In een reactie zei ze dat Gauck af en toe kritisch is, maar dat dat hoort in een democratie. Anderhalf jaar geleden was Gauk ook kandidaat, maar Merkel steunde toen haar partijgenoot Wolf, Die is inmiddels afgetreden na beschuldigingen van corruptie. In Montenegro hebben ongeveer 10.000 mensen gedemonstreerd tegen de overheid. Ze eisen dat er een eind komt aan de wijdverbreide corruptie. De demonstranten beschuldigen de overheid van banden met de georganiseerde misdaad. En roepen premier Luxic op zich de, bij het volk te voegen en zijn rug toe te keren aan de maffia. Politici die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie moeten worden berecht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 Laat de laatste keer dat hij in Nederland was, was uh, trad hij op van zijn, met zijn Good Evening Whatral Tour. Dat was in de Arnhemse Gelderdome. En uh, de voorverkoop van het concert gaat uh, 24 maart van start. Nou, het is zover de muzieknieuws. Ik hoop dat je een stuk wijzer bent geweest dat je vandaag weer even kan zeggen aan de eettafel. Hey, weet je dat Madonna nog een tweede concert gaat geven? Is dat even leuk?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 Believe. Mm -hmm. Vorig jaar mei overleden. Jill Scott Heron. Samen met Brian Jackson The Bottle. En In uh, 1981 heeft hij een uh, tournee gedaan met Stevie Wonder. En weet je wie die vervangt? Bob Marley. Goed liedje zegt The Bottle. Jill Scott Heron bij uh, Entertainment for You. Hey, Obama. Ik ben benieuwd.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 Bijvoorbeeld Ray La Montagne.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 Je ziet toch dat hij um, een donker persoon is, hè? Ja. Met als een soul liedjes, leuk is dat. Maar nu heeft hij onlangs een persconferentie gedaan. En daar zong hij Al Green. En then weten know dat uh, Reverend Al Green hier was. Here. I'm so in love.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 Star Henry. Oh. Nog nieuws met Popstar Henry. En het is weer zaterdag rond half zeven. Dat wil zeggen dat het tijd is voor Popstar Henry. Ja, goedemiddag allemaal. Goedenavond eigenlijk al. Goedenavond. Is, uh, lekker koud, jongens. En Prachtig uh, prachtige winterdag geweest vandaag. En, uh, ja, het is jammer dat het afgelopen is, hè. Heb je nog geschaatst? Nee. Ik heb helaas niet kunnen schaatsen, nee. Oké. Okay. Nee, ik heb mijn schaatsen die, uh, die ik nergens meer vinden. Dus <laughs> ik heb er niet in een andere te kopen dan voor één dag. Dus maar het was een geweldige dag vandaag, hè.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 ja, die is weer thuisgekomen omdat ze ruzie heeft met, uh, met, met de man. Oh. Dus die hebben een groot hoogslopende ruzie. En uh, ja, Renny Ruijsman zelf zegt ook, wat een kleine ruzie. Hij zegt hier van, we leven in een, in een nachtmerrie die geen geen enkele toe toewenst. Ja. Ja, ja. En Loppie wordt uh, meermalen bedreigd en gekleineerd. Uh, en uh, ja, Zegt op een een moment ook van ja, ik had, uh, ik had, uh, ik had inderdaad René toch die, die LM willen besparen. Maar ze kon uiteindelijk niet meer uithouden. En uh, ik die drinkt nogal veel. En uh, als hij weer gedronken heeft, is hij agressief. Okay. En, uh,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 Dus, ja, nou, zijn zit in ieder geval mensen er natuurlijk wel mee. En, uh, ja, goed, uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel leuk als je toch weer thuis hebt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je. Ja, we eerst de tijd kwijt bent, natuurlijk, hè? Ja. Maar goed, we wachten wel eens af hoe het verder gaat lopen. In ieder geval, uh, ja, ik zeg heel veel tegen in ieder hè? Yes. Goed, we hebben nog wat ander nieuws, hè? Uh, ja, Zangerines, die kennen jullie waarschijnlijk allemaal nog wel, hè? Tuurlijk kennen we Rines. <laughs> ja, de zwakbegaafde uiteraard. Dat <laughs> zou je niet uh, zeggen, de... hè, zwakbegaafd. Wat <laughs> zeg je? Dat zou je niet zeggen. Zwak ja, graaf, dat nee, valt helemaal niet op hè? Nee. <laughs> maar die gaat trouwen. Hij ja! Gaat, de Bora, ja ja? ja, ja, ja. En dan hoeven ze in ieder geval de, de, de, de scooter die me die niet meer bij uh, elkaar te laten staan. Dan kunnen we dat samen op de scooter gaan natuurlijk. Ja, heel slim. Uh, ja, en de boren die zegt van ik wil trouwen, een gouden trouwjurk, maar goed, zijn paarden en een baby. <laughs> een baby? Ja, ook dat nog. Zo, ja, moet je, dat je dat nagaan dat wat er dan uitkomt.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 Ja, in het programma daar gaat, uh, van mijn gaat op uh, afleveringen, acht, acht uh, wordt het uitgezonden, op jacht op, op, op, op oplichters en malafide bedrijven en internetfraudeurs En uh, zelfs we die langs bij overheidsinstellingen en grote ondernemingen die burgers weer af te poeien. Dus uh, okay. ja, komt er komt een heel spannend uh, programma op. Ja, ja, spannende televisie, ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Ja goed, en dan, uh, ja, André Rejeu, die is weer uit balans, hè. Is dat uh, zo? Ja, die heeft een virusinfectie opgelopen, waardoor die uh, ja, in uh, lastig van en zijn even niet kan houden. En hij, ja, hij kan niks, bij niks aan het doen dan een bed blijven liggen. Zo. So, ja, goed, dat heb je wel eens met virusinfecties. Dat, Komt uh, dat kan inderdaad op je hypofyse werken. Omdat je je evenwicht op een gegeven houden. En dan, dan moet je gaan liggen, hè. Komt dat, denk je, omdat hij te hard werkt? Uh, nou, ik weet niet of dat het met elkaar te maken heeft. Maar ja, een virusinfectie, dat is natuurlijk iets anders dan hard werken. Maar uh, misschien, misschien heeft dat ook met, met elkaar te maken. Dat zou best kunnen. Ja. Huh? Goed, ja, en dan hebben we natuurlijk onze...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 en, uh, ja, dat heeft meteen DJ Afrojack gelijk uh, hem, uh, ja, aan deze week een einde gemaakt aan alle geruchten dat hij hem, een relatie heeft met Peris Hilton. Hij zegt van, ja, we zijn eigenlijk alleen maar goede, hele goede vrienden. Uh, ze mag me graag. En uh, we vinden het leuk om met Londop te gaan en te feesten. Ja, ik denk het ook dat het zou zijn met Peris Hilton, natuurlijk. Ja. En, uh, ja, of het überhaupt nog wat wacht in de toekomst, we zullen afwachten. We zullen het zien, zeker. Maar dat is weer voor de volgende keer. Ja, ik ben benieuwd. Ik hou het dat ik denk dat wel op de gaten jullie. Heel goed. Goed, ja, jongens, dat blijft voor mij niks anders over dan. En uiteraard, ik voor thuis uh, jullie allemaal een ontzettend fijn weekend wensen. Uh, dat het we maar gauw weer zonnig mag worden. Dat er we weer uh, heel veel toeristen komen, dus Zandvoort. En dat we weer lekker in de zon kunnen liggen. Nou, top. Henry, dank je wel. Een heel fijn weekend, hè? En jullie ook wel een fijn weekend. Graag de volgende week weer. Hè? Hoi. Hoi, toi. You know, I was. I was wondering, you know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 Oh, <laughs>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 One day, fade away, and while.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 Vindt dus plaats op 2 maart 2012, avond is 7 uur. Kaartjes kosten 25 euro. www.adamlife.nl. Lekker is nou, ons leuk om, uh, om even Sasje Brouwers te draaien. Ja. Vaak aan de lijn gehad, in de studio's er langs geweest. Ja. Daarom Sasje Brouwers en haar single, Jij bent de liefde van mijn leven. Oh, man.